In 1999 kreeg de Braziliaanse voetballer Leonardo een Portugees paspoort van zijn zaakwaarnemer. Onderzoek wees later uit dat het document afkomstig was uit een partij van 200 blanco paspoorten... die waren gestolen uit het Portugese consulaat-generaal in Zurich. Deskundigen hebben de bewoners van de Amerikaanse hoofdstad Washington opgeroepen om vandaag thuis te blijven. Het is volgens weerkundigen levensgevaarlijk om naar buiten te gaan... in verband met de sneeuwstorm die over het oosten van de Verenigde Staten raast. Als de storm voorbij is, zal er volgens een weerkundige ruim 75 centimeter sneeuw liggen en dat zou een nieuw record zijn. Veel scholen, overheidsinstellingen en bedrijven zijn eerder gesloten om mensen de kans te geven thuis te komen. Een Vlaamse leraar die een gehandicapt kind had mishandeld, mag een half jaar zijn beroep niet uitoefenen. Dat meldde Vlaamse media. In mijn vorig jaar doken er beelden op waarop te zien was hoe de leraar een 14-jarige leerling ondersteboven boven een bak natte cement hield. Daarna sneepte hij de jongen over de grond en hield hem onder een koude kraan. Na de mishandeling verklaarden meer leerlingen dat de leraar hen had geschopt en geslagen. De man werkte op een school voor speciaal onderwijs in een dorpje in de buurt van Leuven. Het weer dan nog, het is mistig en soms valt er wat motregen of motsneeuw. In het zuiden breekt heel af en toe de zon door. Het wordt 2 graden in Groningen, een graad of 6 in het zuiden. Morgen af en toe zon en iets lagere temperaturen. Dit was het NOS. <middels>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 Threat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 Si me enamoro sea de ik y que de ik je este corazón, zal los días a Dios le pido, que si me muero sea de amor, y si me enamoro sea de je y que ik je este corazón, todos los días a Dios le pido, a Dios le pido.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 It's hard to find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 game I play.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 the head. I can't hear.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 Burns like me for you Tomorrow comes with one desire To take me away truth. It ain't easy to say goodbye Darling, please don't stop to cry Cause Girl, you know I've got to go Oh Lord, I wish it wasn't so To say it tonight Break out dawn, come tomorrow. Tomorrow I'll be gone. Say and fight the break out dawn. Come tomorrow. Tomorrow I'll be gone.